De korpsleiding noemt hun gedrag onaanvaardbaar. Er komt voorlopig geen strafvervolging... omdat de identiteit van de slachtoffers van het geweld in Breda niet bekend is. Niemand deed aangifte. Als dat alsnog gebeurt, dan komt er alsnog een strafonderzoek. Het Nederlands Bijwerkingencentrum, het LAREP... heeft tot nu toe 663 meldingen gekregen... over bijwerkingen van de Mexicaanse griepprik. Die variëren van pijn op de plaats waar is geprikt tot zwellingen. Verontrustende bijwerkingen zijn niet gemeld. Over bijwerkingen van de gewone grieprik ontvangt Lareps jaarlijks zo'n 30 klachten. De Transavia-piloot Julio P heeft wel degelijk mensen vervoerd op bepaalde vluchten. Volgens het OM blijkt dat uit een logboek van zijn vluchten dat bij hem thuis is gevonden. Vandaag zou er in Den Haag een zitting zijn over het logboek, maar die ging niet door. De advocaat van P, Spong, wil dat het logboek niet als bewijs wordt beschouwd. De Transavia-piloot zou onder de dictatuur in Argentinië hebben meegedaan aan dode vluchten. Waarbij politieke tegenstanders uit vliegtuigen werden gegooid. Het weer nog bewolkt en wat regen. Vannacht is het een graad of acht. Morgen veel wind. Aan de kust mogelijk zuidwestelijk storm. En vooral in de noordelijke helft van het land enige tijd regen. Het wordt morgen 13 graden. Dit was het NOS Jonaal.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 Miek Kool. Wie is de familie Kool eigenlijk precies? Uh, wij zijn bewoners van dit park in de zomermaanden en we komen uit Haarlem maar inmiddels wonen we 10 jaar in Zandvoort. Waar wonen jullie in Zandvoort, als vraag mag? Helemaal in het centrum, <laughs> in de Gashuisstraat. Je hebt een heel schattig klein huisje. Het is hartje Zandvoort en wat we destijds gekocht hebben omdat de combinatie van de het huis in de Gashuisstraat met deze bunker is optimaal.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 En waar is het klaphekje? Want je moet door een klaphekje heen. Ja, dat is halverwege de Korsflorenstraat, tenminste het, zuidelijke, of het westelijke gedeelte van de Korsflorenstraat. Daar is de Quarles van Uffertlaan, richting het, het huis in het Korsfloren. En dan na een meter of vijftig kom je bij het klaphek. En dat is de, ingang, de officiële ingang van het park. Iets verderop is er ook nog een ingang op de hoek van de straat. En aan de, het rijwielpad naar Bentveld, daar is ook een ingang. En drie ingangen inderdaad, geweldig. Ook ja. ja. het visserspad. Daar is ook nog een officiële ingang. Daar is, uh, ja, vroeger was het uh, illegaal, zo maar zeggen. He, er liep daar een hek, maar werd altijd opengeknipt. En uh, van, uh, he, dat soort vernielingen. En, maar nu heeft de eigenaar heeft daar een, uh, een hek neergezet met een echte ingang. Dus ik geloof zelfs twee aan die kant.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 Daar het achterliggende terrein tot aan de dus de oude trambaan, zeg maar, het fietspad, was allemaal Kostflorenpark. En dat is ja, in de jaren zeventig is daar uh, met de bouw van het uh, hik, het Huis in het uh, is dat uh, verkocht aan ja, anderen en er zijn villa's gebouwd uh, met gevolgen dat er uh, wat ons betreft nog een, uh, een klein gedeelte over is.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 Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier spreekt ernstig voor de vissen, de vallen van een haringkar. Hij loopt de dagen met zijn lief. De dagen vliegen, hij blijft staan. Waar komt hij vandaan? Hij koestert de dagen. En zijn naam, Meester Priggerbeen. Meester Priggerbeen. De mensen lopen langzaam heen, hij blijft alleen, Meester Priggerbeen.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 Vrij. Ik draag op mijn borsten een sleutel van goud. Het licht in mijn oog is een ster die verstilt. Zo kan ik niet zijn.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 Hij zwaait met zijn hand. Vaarwel en tot ziens. Vaarwel en tot ziens. Misschien tot ziens. Misschien tot ziens.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 Het was voor zo weinig geld. Dus hij vond, nou, wat, daar moet dat tegenover staan. Met gevolg dat de kinderen ook in Zandvoort naar school gingen voor de, voor de eerste maanden. En ja, dat is ook mijn, mijn herinnering. Ik zat op de school in de in Dokter Gerkenstraat. Annemiek, waar kom je zelf vandaan dan? Wij, mijn ouders woonden in Haarlem. Dat waren de uitzonderingen. Maar gelukkig, tussen aanhaal en mankeerde mijn broer ook wat. Waardoor wij uh, toch een uh, bunker konden krijgen. Ta vie s'est transformée En pluie, en pluie That's why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 Het oude termen, het praathuis. Het ziet er wel leuk hè? Dan kan je hier ook als een soort uh, rommelmarktje verzinnen. Of een expositie van schilders in de natuur. Een ja, ja, ja, ja, ja. ja, barbecue, ja. Ja. Ja, dat soort zaken. Het is, het is echt het verzamelpunt tegenwoordig van, uh, van de bewoners. Als we iets te vieren hebben of we, we organiseren iets, dan is het altijd hier op, uh, op deze plek.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 Dus het, het groeit lekker aan. Elke een verkeerde begroeiing. Toen je een klein meisje was, kun je beschrijven hoe dit gedeelte er toen uitzag? Zand. Zand.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 And they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 Someone.